Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Groningen is een massale vechtpartij geweest. Verschillende bewonersgroepen gingen gisteravond met elkaar op de vuist na een ruzie. De gevechten waren al voorbij toen de politie eraan kwam. Niemand is gewond geraakt en er zijn ook geen aanhoudingen verricht. Het COA zegt dat vier vluchtelingen zijn overgeplaatst naar andere noodopvanglocaties in de provincie. In de noodopvang in Kolom verblijven ongeveer 300 mensen die wachten op het begin van hun asielprocedure. De NS zet vanaf morgen tussen Castricum, Kromenie, Assen, Assedelft en Amsterdam-Slotendijk in de spits bussen in om de treinen te ontlasten. De proef met de spitsbus duurt voorlopig tot mei. Ook op andere trajecten wordt overwogen spitsbussen in te zetten. De reiziger is op het traject van en naar Castricum 50 minuten langer onderweg dan met de Intercity. Treinreizigers die de bus nemen krijgen ter compensatie een consumptiebon. De bussen rijden in de spits van zeven uur s ochtends tot half negen en smiddags van 3 tot half zes ongeveer. De NS heeft voor 2 miljard euro aan nieuwe treinen besteld, maar die kunnen pas vanaf het einde van het jaar worden ingezet. In de Amerikaanse staat Michigan zijn bij verschillende schietpartijen in de stad Kalamazoo zeven doden en een aantal gewonden gevallen. Het begon in een appartementencomplex waar de schutter een vrouw zwaar verwondde. Daarna schoot de man een vader en een zoon dood. Vervolgens schoot hij lukraak om zich heen op de parkeerplaats van een restaurant. Daarbij doodde hij zeker vijf mensen. De politie kreeg veel tips over de man en zijn auto en na een klopjacht kon hij worden aangehouden. Het is een man van 45 uit Kalamazoe. en waarom de man zomaar op mensen begon te schieten is nog niet bekend. Het weer, het blijft regenachtig, vooral in het noorden, regenachtig. In het zuiden is het nagenoeg droog, het wordt een graad of 11. Morgen overdag nog regen, tegen de avond wordt het droger en het wordt morgen 7 of 8 graden. Dit was het en Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnald Zwaan van de ANWB.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 Het origineel is van John Coltrane in de jaren zestig. En Will Downing die uh, coverde het uh, met toestemming van zijn uh, weduwe. In 1988, uh, Love Supreme. Dan ga je af toe bij de voorbereiding even kijken hoe die, uh, wat die man nu tegenwoordig doet. Hij noemt zich tegenwoordig, ja let eventjes op... The Prince of Sophisticated Soul. Prachtig. The Prince of Sophisticated Soul. Will Downing, daarna nooit meer wat voor gehoord trouwens. Hij beunt wat bij dus... Goed, welkom bij deel 2 van Zandvoort op zondag. Tot 5 uur zijn we bij je met de sport en lokaal nieuws. En zometeen om half uur trekken we de zomer in je radio. En daarom ook de zomer in je huiskamer met de reggaeton plaat het nu. Goed, dit is IFM. First Aid Kit, Marcel Verlaning en zometeen de nieuwe van nieuw Scheuzenbroek.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 Hij komt gewoon uit Haarlem, nieuw Scheuzebroek. En hij staat uh, donderdag 17 maart in het patronaat. Kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar en kost 16 euro. En het zaal gaat over om 8 uur. De aanvang is om half negen. En hij neemt ook een support mee. Daarvoor trouwens First Aid Kit met My Silver Lining. Hadden we het vorige uur nog de achtergrondzangeressen van The Common Arts. Dit zijn de achtergrondzangeressen van Wham. Hier zijn Pepsi en Shirley met Harleek. Zo so hard. Don't you.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 Een jaar geleden was dit een uh, nummer 1 hit ja, in februari van 2010. B.O.B. en Bruno Mars, Nothing on You. En die B.O.B. die is uh, sinds 2014, ja, scoort geen enkele hit meer. Dus uh, hoe ga je dan de aandacht trekken? Ja, door onzinnige dingen te zeggen. Hij heeft uh, een paar weken geleden gezegd dat, hij, uh, dat de aarde uh, plat was. En hij is uh, daardoor uh, flink gedischt door al zijn homies natuurlijk. Hè. Goed daarvoor Pepsi en Shirley... It's a hardeek, nummer 2 uit 1987. We gaan even wat sportnieuws een beetje doornemen. Allereerst de tussenstanden op de velden. Zowel bij FC Utrecht Willem II als bij Ajax. LCL Excelsior eh, staat het eh, 1-0. Adek Mielek die scoorde bij Ajax. En in uh, Utrecht scoorde Boymans. Dan weet je dat ook weer, hè? En we gaan weer naar de andere sport. De volleyballers van Likurgus hebben voor het eerst in de historie de nationale beker veroverd. In de finale waren de Groningers met 3-1. Dat waren de sets van de Asvolgt 18-25, 25-20, 28-26 en 25-21. Ter sterk voor de landsteden. de bekerwinnaar van 2015. De titelverdediger kwam in het topsportcentrum in Almere nog wel als beste uit de startblokken. Landstede won de eerste set overtuigend en nam ook in de tweede set een voorsprong op de Groningers. Halverwege die tweede set nam Lee Kurgus het initiatief echter over. De derde set gingen de finalisten lange tijd gelijk op, al had Landstede steeds een minieme voorsprong op de tegenstander. Bij 22-22 had het team van Arjan Taai de Zwolse formatie te pakken. Landstede kreeg vervolgens we nog wel drie sets points, maar wist hij niet te verzilveren. Bij het eerste setpoint van de Lycurgus was het wel meteen raak. Daarna was het verzet van Landsteden gebroken. En ging Lycurgus eenvoudig naar de bekwinst. Het is na het veroveren van de Supercup. Aan het begin van dit seizoen de tweede prijs in de clubhistorie van de Groningers. Oeshi Freitak en Inge Jansen hebben in de nacht van zaterdag op zondag. naast een ticket voor de Olympische Spelen gegrepen. Het schoon springkoppel werd 11e op het voorbereidende evenement in Rio de Janeiro. Terwijl een plek bij de eerste 7 koppels werd gevraagd. De score van 279,90 op de 3-meter-plank in Rio. Met Jansen was niet genoeg voor het duo. Helaas geen spot voor de Olympische Spelen op het onderdeel synchroonspringen. We hebben het goed gedaan, maar de anderen waren beter, twitterde Freitag. En Freitag die gaat wel individueel naar de Spelen. McLaren, Honda en Mercedes hebben vandaag de eerste beelden vrijgegeven... van de nieuwe wagens voor het aanstaande Formule 1 seizoen. Vanaf morgen maken de nieuwe auto's de eerste openbare ronde tijdens de testdagen op het circuit de Barcelona Catalonia in Spanje. Bij de MP431 van McLaren valt met name de slanke achterzijde waar de Britse Renstal naar streeft, op. Honda bouwt hiervoor een zeer compacte motor. Mede hierdoor liep de Japanse fabrikant vorig seizoen tegen flinke betrouwbaarheids- en prestatieproblemen aan. Voor dit seizoen zegt Honda die grotendeels opgelost te hebben... waardoor het ware potentieel van de McLaren-auto zichtbaar moet worden. Bij Mercedes valt de brede luchtinlaat op boven het hoofd van de coureur... en hiermee wordt de motor voorzien van zuurstof... maar krijgen ook de verschillende onderdelen om energie te hergebruiken koeling. In uiterlijke zin lijkt de Mercedes W07 ver veel op de succesvolle voorganger... Dat sluit echter niet uit dat de auto onderhuids grondig is aangepakt. Ook zullen de teams nog de nodige ontwikkelingen doorvoeren voor de auto's over een maand in Melbourne de baan opgaan. Penny Lowe, technisch directeur van Mercedes, bij Mercedes, zegt dat de grootste veranderingen onder de kap zitten. Hij zegt al die mini-revoluties moeten dit seizoen zorgen voor een algehele evolutie zometeen na de volgende plaat uh, maken wij ons op voor de nu plaat van deze week en uh, nou dat wordt weer een hele fijne natuurlijk gaan we weer een beetje zomer in je won, uh, in je huiskamer toven en dat doen we naar de volgende plaat van Jamiro Kwaai The Corner of the Earth darling, don't you say the sun is shining just for you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 Nothing left to do or say Think I'll dream till the stars shine The window whispers and the clouds don't seem to care And I know inside that it's all mine It's the car out, that's breaking down The mist that comes before the sun is born The afternoon and night, nature's got me high, and it's so beautiful. Yeah, yeah. I'm with this deep, eternal universe, from death until rebirth. You know that. Het al een tijdje stil rondom Jamiroquai. Al uh, sinds 2014, uh, als je in de website mag geloven. doen zij geen ene flikker meer. Corner of the Earth. Hoorde je voorbij komen in Zandvoort op zondag? Het is uh, half vier, even over half vier. Het is tijd voor de Racketon-daad. nu, paard van deze week. En uh, dat is deze week van Nicky Jam. En wie is Nicky Jam ook alweer? Hij is een van de successtories van Racketon. Geboren in Boston verhuisde hij op 10-jarige leeftijd... naar het eiland van zijn vader, Puerto Rico. Hij groeide hierin op in een betrekkelijk armoede. Hij werkte al op jonge leeftijd in een supermarkt... om dat zijn familie te ondersteunen. Hij begon al vroeg met het geven van optredens... en werd op 14-jarige leeftijd ontdekt. Nicky Jam, zijn echte naam is Nick Rivera Caminero... is nu een van de meest populaire artiesten in de raccord scene... Tot nu toe in, is in 2015 is zijn meest succesvolle jaar ooit. Hij sleepte maar liefst drie awards binnen op de Latin American Music Awards van 2015. Met het nummer El Pardon dat hij opnam met uh, Enrique Iglesias, stond hij in juli zes weken op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Op dit moment groeit zijn laatste nummer Asta El Amaner Ser tot een wereldhit. Want uh, er waren deze week maar liefst 3,5 miljoen. Spotify streams. En ons nummer is uh, iets ouder en stamt uit 2014. En uh, dat is weer met zorg uitgezocht uh, door uh, Maarten Verheijen. Hij heeft uh, Trave Soares uh, speciaal voor ons ge geselecteerd. En dat is, uh, gaat over stoute dingen. Nicky Jam. Deze week de rockayton.nu.nl. Nee, moet ik het goed even zeggen. De punt nu. Plaat van deze week is dus van Nicky Jam. Hallo? ik Get out there.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 En Ik ben muy sabia, uh -huh. muy sabia uh -huh. pero vas a caer, te lo digo, mujer. Te lo digo yeah.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 Da-da-dum-dum, da-da-dum-dum Da-da-dum-dum-dum, da-dum-dum-dum Da-dum-dum-dum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 De nummer 4 van de Your Breakdown van uh, afgelopen vrijdag. Met Simons, Catch and Release. En daarvoor de Rackathon nu plaat van deze week. Uh, dat was Nicky Jam met Traves Suarez. Suarez. Spaans is niet meer wat het geweest is. Laat even een reactie achter op Rackathon nu Hoe je die plaat vindt en wat je van Rackathon vindt. Dat zouden we heel erg leuk vinden. Over drie weken weer een nieuwe Rackathon.nu plaat. Maar eerst Los. Angeles. Uit de jaren 80 hanging on the string. Een, een echte discoprogramma. De groove empire. Van deze zeker balans. Ends, hanging on the string nummer 1 in de US RB Charts in 1985. Oh, wow, wat heerlijk zegt dit. Dit is echt zo'n Rob Harris plaat, Dit zo'n plaat die die jongen. Nou ja, continu kan draaien, in ieder geval. Voor Zandvoort en de regio. We gaan even wat lokale informatie met je doornemen. De gemeente Zandvoort gaat een proef doen... met de invulling van de openbare ruimte op de boulevard. En deze proef loopt vooruit op een definitieve verbetering van stuk boulevard... wat loopt dus de strandafgang bij Talassa tot aan het Badhuisplein. Zo start de gemeente met een aantal maatregelen... zoals afgelopen jaar met de komst van enkele kiosken. En deze kiosken komen weer terug... maar verschillende met de gebouwtjes van afgelopen jaar... Dit, keer, dit jaar kiest uh, de gemeente voor hoogwaardiger materiaal... die ook weer bestendig zijn. Ook legt de gemeente duin aan op de trappen bij het Van Venema en aan de buitenzijde van de boulevard... om deze meer één te laten worden met de omgeving. Ook de muur van het uh, Dolfirama krijgt een verfraaiing. De gemeente gaat over een stuk vergroening van de boulevard uitproberen met ongeveer 20 palmbomen van ongeveer 5 meter hoogte... De palmbomen komen te staan in de periode van mei tot en met september van dit jaar. En als deze proef slaagt, is het niet ondenkbeeldig dat de bomen volgend jaar opnieuw terugkomen. Ook met de palmbomen houdt de gemeente rekening met de weersomstandigheden. De exacte locatie van de bomen zal de gemeente nog vaststellen. De gemeente gaat Facebook inzetten om te weten hoe inwoners en bezoekers tegen deze maatregelen aankijken... en of de maatregelen aansluiten bij de smaak van zowel de inwoners als de bezoekers. De reacties gebruikt de gemeente weer voor de voorbereiding van nieuwe plannen die meer een structureel karakter hebben. Het Zandvoortsmuseum gaat de overleden couturier Frans Molenaar eren met een tentoonstelling... Vanaf 11 maart zal deze tentoonstelling te zien zijn in het museum. Modejournaliste Vione Herring zal de tentoonstelling openen... samen met Molenaars persoonlijke assistente Mirjam Baks. In de tentoonstelling zal het leven en het werk van de couturier te zien zijn. Molenaar is opgegroeid in Zandvoort... en heeft destijds met zijn ouders en broer in de badplaats gewoond. Modenaar is begonnen tussen 1955 en 1958... En daar heeft hij in Amsterdam zich het vak eigen gemaakt. Vervolgens heeft hij gestudeerd in Parijs en heeft hij als stagiair bij Charles Montagne gewerkt. Modenaar heeft gewerkt onder bekende ontwerpers als Gerard Pipard en modehuis Nina Ritchie. De betekenis van Modenaar is volgens NRC-moderedacteur Milou van Rossum behoorlijk groot geweest voor de Nederlandse mode-industrie. Ze zegt hij was de eerste die bij terugkomst uit Parijs de mode daar niet nadeed... maar echt een eigen stijl had. Heel grafisch, strak, modern. Het was mode met een eigen gezicht, zegt Van Rossum vlak na het overlijden van de couturier. De tentoonstelling bestaat uit foto's, films en ontwerpen, kleding, glasobjecten... en boeken over het leven en het werk van Molenaar. En uiteraard zal ook haute te zien zijn bij Molenaar de afgelopen jaren heeft gemaakt. De Coutillier die uh, overleed na de gevolgen van een val van de trap... in zijn Amsterdamse appartement begin vorig jaar. Zo dus over de informatie. We gaan uh, weer wat uh, muziek draaien. En dat doen we uit 1992. Uit Zweden komen ze. Ja, een van de, de bandleden is de zoon van uh, Benny Andersen. En hij was weer van Abba natuurlijk. En die invloed hoor je echt wel terug in A One More Time met Highlands.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 Oh, dat blijft mooi, hè? Cardans, intimiteit. En dan voor one more time met Highland. Even de standen op de velden. In Arena heeft Aaron Mielik de 2-0 afgedrukt. Daar staat de 2-0. En bij FC Utrecht Willem 2 staat nog steeds 1-0. Goed, dit is hier van Zandvoort. Tot aan 5 uur is dit Zandvoort op zondag. En nog één plaat te draaien voor het nieuws van 4 uur. Dat is Milky Chance met Stone Dance.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 The dancer!